De eerste vraag is van, uh, u heeft net wat geluiden van de molen gehoord. Ja. En uh, ik weet niet uh, of u dichtbij de molen woont of veraf. Maar eigenlijk ben ik benieuwd wat, wat voor u de betekenis van de molen is. Uh, nou deze molen geeft me de, de ruimte en de vrijheid aan in de wijk. Daar, hij staat nog zo mooi open, dus het is echt nog een, een stukje landschap. Ja, het is, het is echt het symbool van de wijk, want hij is genoemd naar de wijk, of de wijk is naar hem genoemd, net uh, kijken wel en ik vind hem wel wat te hebben, ja. Maar uh, ik ben wat dat betreft wel geïnteresseerd in de natuur en de algemeenheid en daar hoort onder andere Molen ook bij, want die was vroeger dus voor uh, meer delen in het land heel belangrijk. Dus ja, uh, wij mogen graag dit soort oude dingen bekijken en bewonderen en de rust die ervan uitgaat. Ja. Welke geluiden, omgevingsgeluiden, vindt u dan echt bij de, bij de stevens of horen? Het enige geluid wat wij dan wel eens horen is de trein die langskomt, omdat ik daar vrij dichtbij woon. Maar, uh, nee. maar ja, we zijn eigenlijk voortdurend omgeven door geluiden, hè? Ja, soms tot vervelendst toe. Want dan is het een buurjongen die de radioknoep het hard aan heeft, terwijl jij dan gewoon alles dicht moet doen, omdat het anders niet meer leuk is. Ja. Dus dat ja. zijn geluiden die niet zo uh, aantrekkelijk zijn, maar ja. dat hoort bij het... Uh, maar, ja, dus, en, maar zijn er ook geluiden die u mist? Nou, eigenlijk stilte. Dat is uh, een belangrijk geluid uh, waarvan je gewoon ja de rust de stilte neemt. Ja. Maar uh, u zegt stilte is ook een geluid? Nou ja. Uh, in zoverre daarmee kom je gewoon, kan je meer bij jezelf blijven en meer tot rust komen dat ja. Maar in het park bijvoorbeeld? Uh, het park, ja, maar het park is nou gelukkig weer een beetje aangepast, zodat je met de rolstoel weer een beetje over de, de paden kunt rijden en daar rij ik ook met plezier heen. Ja, ja. ja. bij welke geluiden in de wijk voelt u zich het meest thuis? Of, of, of, of in de, uh, de, in de straat? Of, nou, zo? gewoon bij de natuurgeluiden. Dus de molen, uh, het water als je dat stromen, de koe. Gewoon een beetje natuur. Want daar ben ik gewoon, vind ik gewoon prettig als al die auto's en brommers En uh, overtollige geluid, wat eigenlijk niet zo noodzakelijk is. Ja, ja.